Met het NOS-journaal. In Zwitserland is het grootste gevaar voor een vloedgolf door het afbreken van een bergwand geweken. Zwitserse autoriteiten zeggen dat de nacht in het getroffen gebied rustig was en dat het rivierwater dat werd tegengehouden door puin toch kan wegstromen. Woensdag ontstond er een aardverschuiving toen een gletsjer gedeeltelijk instortte. Het dorpje Blatten werd bijna helemaal bedolven onder puin, ijs en smeltwater. Het puin blokkeert de rivier, daardoor ontstond een meer en werd gevreesd voor een vloedgolf.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 De laatste jaren is veel vaker melding gemaakt van misstanden rond de pio sekte in Tubbergen dan gedacht. Dat gebeurde tenminste 19 keer. Maar op een enkele keer na grepen justitie en de gemeente niet in. Gebedsgenezeres Trees P. werkt nog altijd door op haar boerderij, melden RTV Oost en de Twentse Courant Tubantia. De omroep en krant brachten onlangs misstanden aan het licht bij de pater-pio-sekte in Teubergen, zoals lijfstraffen en duivelsuitdrijvingen bij minderjarigen. Maar ook psychische terreur en doodzieke patiënten aan wie reguliere medische zorg is onthouden. Zeven patiënten zijn overleden. Boudewijn de Groot krijgt dit jaar de Lennart Nijgprijs, dat is de oeuvreprijs van Buma Cultuur voor de beste tekstdichter. De prijs is vernoemd naar Boudewijn de Groots jeugdvriend Lennart Nijg, die aan veel van zijn liedjes heeft meegeschreven. Het weer, zon en wolken, 21 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. Vanaf de namiddag in Limburg en Oost-Brabant kans op stevige buien en onweer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de a 10 de Ring van Amsterdam staat tussen Volendam en de Koentunnel 5 kilometer file, de vertraging is een kwartier.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 Sound uit de jaren 80 met Rick Asley. En uh, My Arms Keep Missing You. Het is uh, even na het, uh, twee uur een hele goede middag. En uh, even een knopje, volgens mij, anders uh, zetten. Richard, goedemiddag. Hey, Rob. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. goedemiddag. Leuk hier uh, weer te zijn en weer een uitzending te maken, met je? Yes, nou, daar komt hij aan, hoor. Hupke idee. Knopje uh, stond verkeerd. En ben ik nu te horen? Ja, je was oh. al te horen, hoor. Ah, dus, okay. uh, ja, goedemiddag luisteraars en uh, hallo Richard, nou gaat het goed. Ja. Zal ik even vertellen wat we gaan doen? Graag. Uh, we beginnen met uh, Zandvoort Nieuws. Uh, zo. Dan hebben we een heel leuk interview met uh, Bodine Monet. Uh, de Zandvoortse zangeres die mee heeft gedaan... naar het Duitse Eurovisie Songfestival Voorrondes... En op de derde plaats eindigde. Ze heeft de afgelopen dinsdag 27 mei een, een, uh, een concert gegeven in de Melkweg. En ze is geïnterviewd door Jaap Koper. Dus daar gaan we ook uh, luisteren op kwart voor drie. Dan uh, volgende uur we, gaan we Benno bellen over de uitzending van volgende week. Uh, dat is een speciale zee-uitzending. Uh, Evenementenagenda hebben we. En uh, Marco Termes die komt weer een gedicht voorlezen. Dan natuurlijk weer Pit Report met Lendl Rosen. En om 4 uur begint ook de kwalificatie van de Formule 1. Dus we houden jullie op de hoogte. Zeker. En een uh, dier van de week heb je ook nog. En Fred ja. is er straks ook weer. Dus uh, ook met hem gaan we even praten wat hij vanmiddag allemaal gaat doen. Nou, we hebben de zin in toch, Richard? Zeker. Ja. Lekker temperatuurtje buiten en uh, volgens mij wordt het uh, morgen nog beter, toch het weer? Nee, helaas niet. Oh, dat niet. <laughs> nou ja, oh we gaan, jeetje. Ik ga morgen oh. de hele dag fietsen. En, oh, oh oh oh, oh, oh, oh. Nou ja, zo dadelijk om half drie kan je ons uh, op de hoogte stellen wat het uh, de komende dagen gaat worden. Wat betreft het weer hier in Zandvoorts. Gedeuren van Opus en Life is life Zo dadelijk het nieuws uit Sandpoorts en no Dios bendiga la que te enseñó para que hoy puedas besarme así. Ay, la que no... Ja, yeah. dime el plan que invito Si pa hoy nos ponemos una cita Pa que nos parchemos dándonos piquito, Bebé, no se siente lo que no se ve Por eso quiero verte ahora Hoy este hombre te enamora, yeah ¿Cómo te explico, me tienes hecho cuadrito yeah. eso zo bonito, yeah Ese guendito Bebé, tú estás pa nunca soltarte Pa quererte y pa lo bien rico Ya por mí, repito We en dat het Dit soort muziek krijg je gewoon zin in de zomer, hè? de Becky G. En. Uh, Ken Hasset. het. Is, uh, ja, het is tijd voor het Zandvoortse uh, nieuws. Maar voordat we daaraan beginnen. Ik was morgen even bij de supermarkt, uh, Richard. En ik ben zo'n beetje de enige daar geweest die uh, Nederlands sprak. <laughs> Heel veel Duitsers uh, dit weekend uh, hier in Zandvoort. Ja, dus... nou, wel, wel leuk dat we het dorp weten te vinden. Jazeker, dus uh, we zijn er blij mee toch? Ja. Nou, mooi. Ja, zo ja. Uh, uh, Nou, eerste nieuwtje is uh, vandaag uh, is in de Flemmingstraat in Zandvoort-Noord opnieuw omgetoverd tot een bruisend evenement voor jong en oud: het uh, jaarlijkse buurfeest. Het buurtfeest duurt nog tot zes uur, dus wil je gaan, veel plezier. Je kunt ook nog uh, voor meer informatie kijken op www.zandvoortinside.nl slash buurtfeest. Zandvoortinside.nl buurtfeest Dan uh, Na grondige verbouwing heeft de KNRM Zandvoort op vrijdag 23 mei met trots haar vernieuwde Boothuis officieel geopend Dankzij een gulle donatie van de heer Hoebold uit Blarikum Kon de verbouwing worden gerealiseerd En is het boothuis nu helemaal klaar voor de toekomst De aanleiding voor de verbouwing Is de komst van de nieuwe reddingsboot In 2026 ...om dit schip samen met de in 2024 ontvangen nieuwe bootwagen, de Challenger, uh, veilig en efficiënt te kunnen huisvesten... ...is de boothuis over een volledige breedte met vier meter verlengd. De werkzaamheden begonnen een jaar geleden en zijn voorspoedig gelopen. Het is geweldig dat de heer Hubold dit voor ons mogelijk heeft gemaakt, al door schipper Jan Willem van den Bout... Straks kunnen we de nieuwe boot in een veilige en passende omgeving stallen... en is deze door de glazen roldeur ook goed zichtbaar. De heer Hoebold, een gepassioneerd waterliefhebber... is sinds 1968 redder aan de wal van de KNRM... maakte enkele jaren geleden kennis met de bemanning van reddingsboten Zandvoort. En hij zegt, ik was onder de indruk van hun bevlogenheid en inzet, vertelt hij. De KNRM is al mijn hele leven geruststellende aanwezigheid op zee... Daarom steun ik ze graag. Renningstation KNRM Zandvoort heeft 30 vrijwilligers... waaronder een schipper en drie plaatsvallende schippers. Ze oefenen elke zaterdagochtend. Ja, en schipper Jan Willem was vanmorgen nog te gast bij Goedemorgen Zandvoort. En ook daar heeft hij dit verhaal gedaan over de nieuwe, het nieuwe boothuis. En een bedrag joh, dat gaat echt om tonnen hè, wat de verbouwing ja. uh, gekost heeft. Pas dus, uh, me niks. Heel fijn uh, dat, uh, dat ze daar een uh, hele goede donateur voor gevonden hebben. En dan is het ook terecht uh, dat de naam van uh, die meneer uh, op het uh, boothuis uh, verschijnt. Oh, Oké. Okay. Nou ja, wil je het nieuws uh, nalezen? Dat kan ook op onze eigen ZFM app. Dus mocht je hem niet hebben, download hem dan nu. Even dansbare muziek zo op de zaterdagmiddag. Dat was Tiesto en Lose Control. En hier is Steven Immoets. my soul. Waar we gewoon vrolijk van worden, is van Steve Winwood en de Higher Love. Zodat ik het weer bericht voor de komende dagen. Houden we het morgen droog? Nou, je gaat het horen van Richard na deze. Do do do do do do De vrolijke deuner van uh, Imagination. En schubidu Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij uh, ZFM. Nogmaals een hele goede middag. En wat we op de zaterdagmiddag zo rond half drie altijd uh, doen, is het uh, weerbericht. En uh, Richard zit er weer helemaal klaar voor. Ja, nou het is vandaag natuurlijk prachtig uh, weer op. Dat kun je wel zien. We zijn weer een beetje terug naar af. Want we dachten altijd dat we alleen maar mooi weer hadden. In deze uitzending, maar de afgelopen uitzendingen was het allemaal wat minder. Maar het wordt vandaag wel wat geleidelijk bewolkter, maar het blijft zo goed als droog in Zandvoort met vanavond kans op een regenbui. Vannacht koelt het af tot 13 graden en is de wind matig, windkracht 4. Morgenochtend begint de dag zonnig en is de temperatuur ongeveer 16 graden. Nou, op de langere termijn de komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen toe in Zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 17 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond 12 graden. De wind waait uit het westen en is vrij krachtig, windkracht 5. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe. Dus nog geen echte zomer, Richard. Nee, helaas. Ja, dus, uh, nee. Nou ja, we wachten het af en het weer is ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. Dus uh, mocht je die nog niet hebben, download hem dan in de Play Store. Van de week heb jij natuurlijk ook wat uh, ernstige en uh, hele heftige nieuws gehoord over... Uh, Freek van uh, Suzanne en Freek. Nou, ik zou je daar eens een raar verhaal vertellen. Z zij waren twee weken geleden op, uh, op de tv. Ja. Toen was er nog niks bekend. Nee. En ik zeg tegen Marjolein, volgens mij is hij ziek. Ja. En volgens mij, en als ik dan een gok moet doen, dan denk ik dat hij kanker heeft als ik zijn gezicht zag. En verdomd een week later uh, zeiden ze dat hij uh, kanker had. Ja, heel veel mensen zagen trouwens aan hem hè? In keer was hij toch uh, heel veel afgevallen en een heel ernstig gezicht had hij uh, ook. Uh, dat zag je ook op de foto's. Ja. Nou ja, het is uh, heftig nieuws en uh, ja, we zijn er allemaal wel heel erg uh, van uh, geschrokken. en uh, ja, Van de week hebben de diverse radiostations uh, dan ook uh, de single van uh, Suzanne en Freek gedraaid. Daar hebben we het over uh, lichtje branden en dat gaan wij nu ook doen. En heel veel sterkte.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 Ik kan er voor jou. Hadden we hadden al een hele tijd niet gedraaid, hoor de Genesis, Phil Collins en uh, That's All. Een uh, lekkere plaats op deze zaterdagmiddag. En uh, we hebben nu ook weer iets leuks trouwens uh, in deze uitzending, uh, Richard. Ja, leuk. Uh, ik moet zeggen dat we al een tijdje mee bezig zijn. Want uh, de zanger, Zandvoortse zangeres uh, Bodine Monet... Die, uh, ja, die heeft uh, meegedaan aan het Duitse Eurovisie Songfestival Voorrondes. Dus ze is uiteindelijk in de derde plaats uh, geëindigd. En ja, vonden we vonden het wel heel leuk om haar in de uitzending te krijgen. Nou, live is niet gebeurd, maar ze heeft uh, afgelopen dinsdag... Oh ja, ze, en ze heeft afgelopen dinsdag 27 mei een concert gegeven in Melkweg. Kijk! Dus dat is, uh, dat is ook pittig. Uh, maar zij, Jaap Koper sprak met haar in de keuken van ZFM. Je zit in de keuken van... De studio van ZFM Zandvoort. Maar ja, er is ook wel een aanleiding. Want we gaan praten met uh, Bodine Monet. Uh, zij heeft onlangs opgetreden in Melkweg Amsterdam. Uh, dat was om haar nieuwe materiaal te, te laten horen. Klopt, hè? Ja, zeker. Dat was hun ja. eerste headlineshow. Ja. Ja. Uh, vorig jaar uh, was het ineens bekendheid, Want je, stond, of je deed mee in de finale van het Duitse Songfestival. Hoe, hoe is dat gegaan destijds? Dat je daarbij bent gekomen? Um, nou, ik ben als songwriter best wel actief bezig in het werkveld. Bij writing camps. En ook bij de Eurovisie uh, wereld eigenlijk. Mm. En um, ja, ik ben een beetje via via terechtgekomen bij uh, de Duitse commissie. Mijn song eigenlijk is daar terechtgekomen. En Duitsland vond het gewoon zo nice. Dat ze dachten van uh, we willen haar... Hier uh, ja, laten optreden in de finale. Dus. Ja. Nu kom je hier uit de buurt, hè? want je, komt, uh, je bent in Haarlem geboren en ja. uh, je bent hier opgegroeid. Uh, wat En dan uh, is dit een beetje het Zandvoortsgedeelte. gedeelte, maar wat, uh, wat is Zandvoort voor jou? Oh, Zandvoort is echt vrijheid ja. en gezelligheid. Gewoon het feit dat we de duinen en het strand zo dichtbij hebben. En dan ook gewoon het gezelligheid van het dorp, dat iedereen elkaar kent en... Uh, ja, het is altijd gewoon heel fijn thuiskomen. Ja. Uh, als jij als songwriter hier uh, bezig bent... dan uh, kan ik me niet aan de indruk onttrekken... dat jij ook uh, wordt geïnspireerd door de omgeving. Ja, zeker. Ja. Ook omdat best wel natuur is. best wel een groot thema ook in mijn muziek. En ook wat ik op het podium uitstraal. En um, Eigenlijk is dat ook een van de redenen waarom ik zo makkelijk kan schrijven. Soms over dat soort dingen. want ik dan bijvoorbeeld gewoon even lekker op het strand kan wandelen... of in de duinen... En ja, het is best wel een mooie combinatie eigenlijk... dat wonen en schrijven best wel in één gaat. Ja, is, is het ook zo dat je dan uh, behoorlijk uh, je hoofd leeg kan maken... hier in deze omgeving? Ja, zeker. Ja. Dat is echt iets waar ik ook vaak over schrijf. Dat ik ja. dat zo, uh, ja, zo fijn vind, ja. Uh, hoe dicht sta je bij de natuur? Hoe dicht? <lacht> <lacht> uh, nou, letterlijk gesproken kijk ik uit naar de tuinen vanaf mijn huis. Mm. Maar... Uh, ja, ik zou zeggen wel dichtbij. Ik voel me wel gegrond. Ik heb ook altijd uh, geen schoenen aan op het podium. Dus echt gewoon lekker gegrond. En dat is ook een beetje de, het gevoel wat, wat zandwoord me geeft. Ja, uh, want dat uh, even een zijstap naar de melkweg van, <laughs> van, uh, van het optreden. Want dat zag ik ook inderdaad. Yeah. Uh, is dat uh, voor jou een goed, uh, goede manier om op te treden? En dat je je daar ook lekker bij voelt? Ja, zeker. Ja, ik heb altijd wel... Uh, als soort van staging vind ik dat fijn uh, om. en dus wat plantjes te hebben of bloemetjes. gewoon even een beetje dat thuisgevoel. en daarnaast inderdaad ook op blote voeten. dan voel ik me gewoon veel. Ja, kan ik gewoon veel fijner bewegen. en uh, sta ik veel meer soort van. Ja, gegrond inderdaad met mijn muziek ook. Ja, uh, weer even terug naar, uh, naar Zandvoort. Uh, natuurlijk uh, woon je nu al hier een uh, lange tijd. Uh, en je zegt ook van hè, de, de, de, het dorp en het dorpse leven. Uh, die atmosfeer die bijvoorbeeld het dorp uitademt, is dat ook een beetje terug te horen in de muziek die jij maakt? Ja, uh, yeah, ik denk het op zich wel. Want het is best wel. Iedereen is volgens mij best wel eerlijk uh, naar elkaar toe hier. En. Uh... Ja, het is gewoon best wel puur en best wel echt. En dat is ook iets wat ik in mijn lyrics ook heel erg heb. Dat ik gewoon heel letterlijk schrijf. En gewoon echt, ik zeg waar het op staat. En dat is ook een beetje eigenlijk de houding misschien. Wat wij in Noord-Holland wel hebben. Ja. <laughs> um, dus ja, eerlijkheid staat wel bovenaan. Ook in mijn teksten, ja. ja. Um, dan een beetje naar je muziek uh, toe. Uh, want een optreden bijvoorbeeld in Melkweg Amsterdam. Uh, die, uh, uh, want op het moment dat wij dit opnemen, is dat nog maar niet zo lang geleden, yeah. vier, uh, nog niet eens 24 uur uh, terug, mm -hmm. uh, dat is ook een bijzonder optreden voor jou geweest. Ja, zeker. Ja. Het was mijn he eerste headline concert, dus ja. ik heb ook wel veel gewoon uh, in kleinere settings opgetreden of uh, andere muziek, maar dit was echt mijn eerste eigen concert waarbij ik alles gewoon zelf heb geregeld en um, al mijn nieuwe muziek eigenlijk voor het eerst heb vertoond met mijn band. Ja. Uh, daaruit leid ik af dat je dus heel veel zelf doet. Dat noemen ze met een mooi woord independent. Ja. Uh, hoe is het leven van een, van een independent musician? Om het even in zijn Engels te zeggen. <laughs> nou, het is nog heel veel investeren, dat ja. wel. Maar um, ja, ik heb wel alle touwtjes in handen. Dus dat vind ik ook wel weer iets positiever, denk ik, daaraan. Ja. Maar um, ja, het is natuurlijk wel lastig als independent artist... om uh, alles zelf te kunnen doen. Ja, blijft er eigenlijk dan nog wat tijd over om muziek te maken? Want ik hoor ook bijvoorbeeld uh, een collega van jou, Sinda... die zegt ook van, ja. nou, er zijn soms nog dingen die ik dan moet uitvinden... en dat is soms niet altijd even gezellig. Hoe zit het met jou? Ja, zeker. Nou, ik denk dat ik een beetje in periodes heb. Dus bijvoorbeeld uh, de hele maand juni heb ik gewoon heel veel sessies staan. Dan ben ik echt vooral gewoon aan het schrijven en in de studio en aan het opnemen. Ja. En dan bijvoorbeeld de afgelopen... Twee maanden was dan weer echt gefocust op het concert en het regelen daarvan. En ja, het komt er gewoon bij kijken dat je als muzikant dus ook gewoon goed moet kunnen zijn in het regelen van dingen en e-mails sturen. En ik ben daar op zich wel gewoon, ja, doe, push ik mezelf wel gewoon wat gewoon te doen, want ik wil wel... Daar komen en uh, de muziek alleen doet het zeg maar niet. Ja. Nou, ja. hoe ver ben je inmiddels nu? Want uh, gisteren uh, op het moment dat we dus hier dit gesprek opnemen. Mm. Uh, is het ook zo dat je nieuw werk hebt laten horen? Hoe, hoe staat het ermee? Ja, ja, wel goed. Want ik heb vroeger dus best wel veel gewoon wat meer tv-programma's gedaan. En dan mm. zie je natuurlijk eigenlijk het werk van anderen. En uh, dit jaar nu... Ja, gisteravond ben ik dus ook afgestudeerd van het conservatorium. Dus ik heb nu echt gewoon... Ja, nu kan ik echt stappen gaan zetten. En ik ben ook geselecteerd voor popronden. Dus daarin kan ik ook gewoon al mijn eigen werk gaan spelen. En mijn eerste EP ligt al klaar. Dus um, ja, eigenlijk de komende maanden ga ik gewoon dat weer leasen. En ja, uh, yeah, dan mag iedereen het horen. <laughs> uh, over de popronde gesproken. Want dat is dan meteen het volgende gedeelte van dit uh, gesprek. Uh, hoe uh, keek jij naar het fenomeen popronde? En uh, wat uh, gebeurde er toen jij uh, hoorde... Dat je, dat je geselecteerd was voor die popronde? Um, nou, Ik had al een paar jaar wel mijn ogen erop. En ik had ook veel leuke... Uh, muzikanten en artiesten om me heen die het ook hadden gedaan. En die zeiden ook gewoon, het is gewoon zo'n goede ervaring. Dus ik dacht, ja, ik geef me gewoon op. En ik had me dus dit jaar voor het eerst opgegeven. En ik hoorde dus echt dat er 1600 aanmeldingen waren. Dus ik dacht, nou, dat is echt bizar, zeg maar. En ook alle genres. Dus dat is ook wel heel leuk dat natuurlijk echt elk genre krijgt een, uh, krijgt een kans. En um, ja, toen zat ik er dus bij. Dus ik was uh, toevallig met een vriend van mij, Kaya die is ook geselecteerd. En we waren dus samen toen we de uitslag hoorden. En ja, echt, we waren gewoon zo blij. En mijn vrienden hadden gelijk allemaal een soort van die, van die uh, vuurwerklichtjes gehaald. Weet je wat je krijgt in een restaurant als iemand jarig is. Dus uh, ja, we gingen het gelijk vieren. En... Um ja, echt mega leuk. Ik heb er echt zin in. En um, ik ben dus ook... Gisteren hoorde ik ook dat ik dus geselecteerd was als de oortalent. Want ze ja. hebben dus ook acht, talen, uh, acht mensen geselecteerd als de oortalent van uh, Popronde. Dus ja, dat was ook weer even zo net voor mijn show kreeg ik dat te horen. Dus het was allemaal echt superveel en ja. superleuk. En ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Dus ja. Ja, <laughs> ja. Um, maar het betekent ook dat uh, als je in die Popronde zit, dan ben je afhankelijk van de popronde organisaties in het land... of zie je boeken, ja dan nee, ja. dat is één. En twee, je kunt dus ook ergens... zoals Mathilde Bloem in Hoorn... Uh, in de spar uh, terechtkomen. Hè? Ja... Ah. <laughs> Ja, klopt. Maar ja, dat hoort er wel bij. En ik denk juist ja, dat het ook wel heel leuk is. Dus dat hoort echt bij die ervaring. Als je alleen alle grote poppodia doet, dan denk ik niet, niet dat je dat hele popronde echt meemaakt. Dus uh, ja, die bruine kroeg, kom maar op. <laughs> <laughs> ja, maar, maar het kan natuurlijk ook voor jou best wel goed werken, een popronde. Ook bij heel veel andere, uh, bijvoorbeeld Future uh, Husband bijvoorbeeld... Uh, die zijn nu ook aardig uh, redelijk doorgebroken. Ja. En Hunk, om maar een band te noemen, is dat ook... Ja. die heel veel aan die popronde te danken hebben. Zit daar ook bij jou een bepaalde verwachtingspatroon bij? Of moet je daar dan toch wat uh, een beetje mee oppassen... Dat, dat je er misschien niet te veel van verwacht? Ja, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk gewoon dat het ook te maken heeft met de mensen die er ook komen kijken. Ja. En wat er voor mij verwacht wordt... Uh, ja, wat, wat ik eigenlijk zoek, omdat ik natuurlijk nog independent ben, als bepaalde mensen zijn die ik graag bij de show wil hebben, dat ik die uitnodig. Dus het is natuurlijk al een mooi platform om ja, te kunnen spelen en mijn muziek te laten horen. Maar ik denk ook wel gewoon dat, ik, dat er ook gewoon vanuit mezelf heel veel moet gaan komen qua de juiste mensen uitnodigen. En uh, ja, je kan natuurlijk zo leuk maken als je wil. Je kan zoveel content maken als je wil. Je, kan, ja, je moet het zelf eigenlijk doen, dus... Een um. leuk feestje geven, maar je moet de slingers zelf ophouden. <laughs> ja, letterlijk dat. Ja. <laughs> um, goed, de afsluitende vraag die ik altijd stel bij dit soort gesprekken. Waar is Bodine te vinden op het Wereldwijde Web? Um, ja, overal eigenlijk. Hè. Mijn naam is gewoon um, Spotify, YouTube, uh, Instagram, TikTok. Overal heet ik uh, ja, Bodine Monnet. Dus <laughs> ja, mooi hè. Dat uh, interview in de keuken van de week uh, van uh, ZFM... Jaap Koper met uh, Bodine Monet, uh, Ja, ook uh, geselecteerd voor de popronde dit jaar. En uh, ja, we hoorden het hè, van, uh, van haar. 1600 uh, aanmeldingen. Ja, en dan snap, uiteindelijk he. toch uh, doorgaan. Dat is wel een hele prestatie hoor. Ja, dus. goed. Uh, als je aan de Duitse voorrondes uh, meedoet... van het Eurofische Songfestival... en je wordt derde, dan ben je wel iemand hè? Ben geen kleine. Nee. Zo is het. Nou, wij zijn trots op uh, Bodine. En we gaan ook uh, haar uh, nummer draaien nu... Uh, here is a Reckless Car, Bodine Monet I'm here at a party. It's a crowded room. I'm trying to listen. But they're nothing like you. I see my future. Alone with somebody else. So why do you harm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 Moni out of Sultfors Do it, I'm at the Reckless Car Praise pure dysfunction But sleep I'll never lose Guess you'll never notice Cause I always keep it neat Got old wounds and fresh ones But you won't see me bleed Bitchin' by problems Like the stuck on your lips You're so dramatic Oh, no. The stuck on your lips you sold your ...voor de Sky Newman en Family Matters. Alweer het uh, ene laatste plaatje in uh, dit uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Niet getreurd, want uh, we zijn dus zo dadelijk weer. En natuurlijk uh, na het nieuws en weer van drie uur met informatie... ...en heel veel lekkere muziek. En deze draaien nog net voor drie uur. de Police Every Breath You Take. Jo, de police en every breath you take. Zo dadelijk nog twee uur lang Zandvoort op zaterdag. Op deze zonnige zaterdagmiddag. Graag tot zometeen voor meer nieuws. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van drie uur.